Mark Visser met het NOS Journaal. Bij TNT Express verdwijnen de komende drie jaar 4000 banen. Dat blijkt uit de plannen die het bedrijf heeft gepresenteerd om meer winst te maken. In overleg met werknemers en vakbonden wordt gekeken naar de invulling van de plannen. De reorganisatie kost het bedrijf de komende drie jaar waarschijnlijk ongeveer 150 miljoen euro. De bezuinigingsronde moet in 2015 uiteindelijk 220 miljoen euro aan besparingen opleveren. Staatssecretaris Wekers spreekt van een stevig reddingspakket voor Cyprus. Daaraan zullen spaarders boven de 100.000 euro fors moeten meebetalen, zei hij in Brussel. Bij probleembanken Laiki, die geleidelijk zo verdwijnen... zijn spaarders volgens Wekers alles boven de 100.000 euro in principe kwijt. Bij de Bank of Cyprus wordt alles boven de ton voor een deel omgezet in aandelenkapitaal. De Cyprioten moeten hun economisch model volgens de staatssecretaris flink gaan aanpassen... Wekers benadrukte dat de EU de vinger aan de pols zal houden bij de uitvoering van het pakket op Cyprus. De Syrische oppositie zegt dat het leger van president Assad opnieuw chemische wapens heeft ingezet. Er zouden gisteren raketten met een chemische lading zijn afgevuurd op rebellen die een legerbasis hadden omsingeld. Dat heeft een woordvoerder van de rebellen tegen persbureau Reuters gezegd. Er zouden twee strijders zijn omgekomen en 23 gewonden zijn gevallen. De aanval is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Een kwart van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Blijkt uit onderzoek van het Longfonds. Dat wil graag dat alle schoolpleinen rookvrij worden. Volgens het fonds willen de meeste scholen dat ook, maar ondernemen zich in actie... omdat ze dan op weerstand stuiten van leerlingen en personeel. Het kabinet wil dat de leeftijdsgrenzen voor het kopen van tabak op 1 januari omhoog gaat van 16 naar 18 jaar. Het weer. Het wordt vrij zonnig en droog. Vanmiddag ligt de temperatuur rond 2 graden. Maar door de oostenwind voelt het opnieuw kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Tot zover de verkeerde. E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 Les nouveaux poètes, vous, et les oiseaux magiques, vous, vous allez peut-être.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 Nou, uh, op dit moment uh, ben ik hier uh, ongeveer een jaar, 1 april, en dat is geen uh, grap, uh, heb ik de winkel overgenomen van de vorige eigenaren. En toen was het een uh, heel klein winkeltje. En uh, inmiddels is hij uh, dubbel zo groot geworden. Heb ik hem uitgebreid met uh, diverse uh, artikelen.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 Armbandjes. En uh, ja, je kan zo gek niet bedenken vanaf een, uh, vanaf een uh, slotje tot en met een uh, draad. Ja, dat en dat uh, Alles is oh, er. Is en, uh, des, uh, en, en desgewenst uh, kan ik het eventueel bestellen. Ja, dat ook altijd de, de onder ons die kunnen hier ook hun slag slaan. Absoluut. Losse kralen en allerlei dingen die erbij horen. Yes. Nou, helemaal leuk. En heb je ook daar uh, ideeën van? Of, of uh, ja, waar, waar kan je ideeën op doen? Is er zoiets?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 de dus uh, en daarin uh, uh, ga ik te werk, en dat is met, uh, uh, met de hele ontwikkeling van, van de sieraad ook. Ja. Een sieraad moet bij je passen, als persoon, zijn ja, en voor ieder is het een uh, uniek iets. Ja, dus vandaar. Ja, dus ja. je kan heel uh, goed adviseren ook eigenlijk van wat bij iemand past, of je maakt zelfs misschien iets uh, voor iemand persoonlijk. Ja. Ja, dat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 evenveel aandacht moet geven ja. daarin en zo goed mogelijk moet adviseren ja. Ja. Ja. geweldig, wat ja. leuk dat je dat zo kan Why be afraid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 Peace yeah. yeah.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 een goedkopere prijs uh, been op de kop heb kunnen tikken. En dat is toch wel een bijzondere kraal. Vooral onder de natuur uh, mensen. Ja, ja. Dat je van uh, been, van boom zeg maar, een, een, een kraal zeker een hanger uh, hebt. Dat is heel ja. erg leuk. Wat ook misschien heel erg leuk is om te vermelden is dat ik uh, een klant uh, heb gehad. Een jongen. Die is naar Zuid-Afrika geweest. En die heeft... Um, voor mijn uh, in die zin heeft hij wat haaientanden meegenomen oh. en die heb ik nu zeg maar ik heb er zelf eentje om mijn nek ja, ik dacht wel. en dat die zijn ik ja, ja en die oh. zijn uh, verkrijgbaar in alle uh, in alle maten dus van klein tot en met groot en die zijn helemaal gepolijst dus ja dat soort dingen de, ik hou van natuurmaterialen. Ja, ja. ja en dan doe je een mooi bandje om een leren ja. bandje zie ik Het is echt heel leuk geworden uh, zo, ja, zo ja bijzonder ja, dus dank... je hebt wel hele unieke dingen en je staat ook open voor creatieve personen of voor dingen. Absoluut. Ja. Ik ben uh, iemand, uh, uh, en ik denk dat ik uh, een van de weinige ondernemers hier in Zandvoort ben die juist uh, de, de kleine zelfstandigen hier aanmoedigen. Ik heb uh, hier uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, hele rare cupcakes.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 ik, ik hou ervan om, om een samenspel te hebben. Want je bent, niks om, je bent geen creatief persoon als je niet naar de andere creatief persoon kijkt. Ja. In mijn ogen. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dat je ook daar en, uh, ja, gelegenheid voor geeft dat de mensen dat hier ook kunnen verkopen. Absoluut. zeg maar, hè? Absoluut. Absoluut. Absoluut. En dat ja. vinden ze ook wel heel leuk, denk ja. ik. Hè? Als je eigen uh, product verkocht wordt ja. in jouw winkel. Dat is mooi. Dan ja. ben je zeker uniek in standort, ja. ja. Heb je veel concurrentie van de andere winkels? Zijn er heel veel sieradenwinkels? Ja, als je kijkt uh, hier uh, in uh, Jupiter Plaza... ...dan hebben wij hier negen uh, uh, winkels... ...en daarvan verkopen zeven uh, sieraden. Zelfs de Blokker en de Intertoys. Ik zie uh, de Intertoys als mijn grootste concurrent... ...omdat daar natuurlijk heel veel tieners naartoe gaan. Ja. Of uh, kleine kinderen. Uh, echter kan ik uh, melden dat ik uh, gewonnen heb van de Intertoys qua prijs. Yes! Echt waar? Ik heb... Uh, voor, uh, ja, nee, dat vind ik echt humor, hoor. Ik heb... Uh, een paar weken geleden ook al te horen gekregen dat ik Haarlem heb verslagen qua prijzen, qua kettingen. En dan moet je denken aan de snorkettingen en de hele trendies zoals nu de, de kruizenkettingen. Bij mij zijn ongeveer de prijzen liggen tussen de 6, 7, 8 euro. En een bijna vergelijkbare ketting hier in Zandvoort doet er toch al snel 15 euro. Dus dat is echt de helft.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 Uh, uh, overnemen. Doe dat never, never nooit. Punt. <laughs> dat was het. Dat is wel goed advies. <laughs> en voor de rest, uh, ja, uh, uh, ga op je gevoel af. Kijk niet naar de anderen. Uh, dat is ook mijn uh, struikelblok geweest. Ik ging naar andere winkeliers kijken, omdat ik dacht bij mijn eigen van nou, weet je, je doet het samen. Ja. Maar het is echt je eigen ding. Jij moet het maken en jij bent je succes. Mm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 Nou, over vijf jaar uh, hoop ik uh, deze winkel nog steeds in mijn bezit te hebben. Uh, hier of ergens anders in Zandvoort. Want ik moet eerlijk uh, zeggen dat uh, ik vind het Zandvoortse publiek...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 I'm your man And I get to kiss you, baby Just because I can Whatever comes our way I will see it through And you know That's what all of can do I am in this crazy life And through these crazy times You, is you You make me sing You're every line You're every word You're everything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 In your presence Is the blaze everlasting Speak my name So tell me that you never leave And everything will be over.